Dit is Goldse Kringen, het programma waar je de radio voor aanzet. In Goldse Kringen staat onder redactie van Els van Kemenade, Lucie Roodbol, Leonard Joosten, Bernard Robbe en Ben Lonen. De techniek is in handen van Stefan Eikenaar. En we hebben twee gasten. Jan van Groenendaal en Mark van Oosterwijk. Nou, welkom. Jan van Groenendaal hebben we nog onlangs ook hier gehad. Je bent dus weer terug. En ja. Uh, Mark, ja, je bent ook al eerder hier geweest. dus wat langer geleden. Het is iets ja. langer geleden. Ja. Iets ja, langer, langer geleden. Ja. Uh, we beginnen met het rondje. Wat was er in het nieuws? Voordat we naar jou toe gaan, Mark, voor... Uh, nou ja, waarvoor we je hebben uitgenodigd. Wat was er in het nieuws? Ja, Els. ik heb net wat weer gemaakt zitten semmel en klagen dat ik niet eigenlijk niks geen golden nieuwtje voorhanden heb anders dan dat het front van het Jan van Bezelhuis, of het is eigenlijk niet het front, maar de zijkant. Ja, de zijkant. Vertimmerd wordt. Is betimmerd met een houten schutting en een deur mooi geverfd en dat de carnavalspoppen worden. Bovenop hangen. Nou, dat vond ik wel een leuk gezicht. Ja. Dus dat nodigt mensen uit om hier binnen Carnaval te komen vieren, zou ik zo denken. Het komt er weer aan, hè? Komt er weer aan, ja. En het is niet meer glad en niet meer ijs. En dat vind ik heel fijn, want ik hou niet van de kou. Voor ons oude mensen. Nee, ik heb <laughs> nooit van de kou gehouden. Ook ja. niet toen ik een jonge blom was. Ook niet. Regen kan me niet schelen, al regent ik Kledertje nat, maar koud vind ik het ja, niet. Ja, ja, ja. Nou, dat was een schamel nieuwtjesprogramma. Nou, er is toch wel flink wat nieuws te melden, dacht ik. Nou, jammer, ja, steek van wal. Oh, Als je maar. toch kijkt hoe Gorl op de kaart is gezet het afgelopen weekend, en dan noem ik een drietal zaken. En misschien omdat ik een beetje bevooroordeeld ben als wethouder sportzaken, Maar uh, het bankfan. Geweldig mooi ijs. De ijsclub zich geweldig ingespannen. Ja, uh, heel de Gohles en Rielse samenleving. En zelfs ook uit, uh, uit de omgeving. Heeft daar hartstikke veel uh, met plezier kunnen schaatsen. en uh, Ja, het was gewoon geweldig. Mm -hmm. Daarnaast uh, de overwinning van uh, Ruud Aerts uit Riel. Op de Meertocht, Een wedstrijd over 100 kilometer. Dus uh, dat je zet Gorle ook op de kaart. Op zat de zoon van Jokke. De, op de zoon van Jokke, ja. ja de, op de die landelijke die het TV -spoor van zijn vader. Noem maar op. Dus, en dan uh, Irene Wurst. Afgelopen weekend, uh, eerste in de World Cup-wedstrijden in Hamar. Eerste op de 1500 meter, derde op de 3 kilometer. Goed in vorm voor het komende week het uh, WK Moskou. In, uh, in Moskou. Uh -huh. Dus allemaal naar, golen en naar om het zo te zeggen. Die toch golen weer en op een hele positieve manier dit weekend op de kaart hebben op gezet. Op de kaart, op de kaart. We staan het, het al ja. natuurlijk, maar uh, het wordt, ja, maar, maar, steeds weer, het wordt uh, maar steeds weer bevestigd, bevestigd onderlijnd. Ja, maar ja. vooral petje af voor het, het ijsclub het Bankfan. Nou, uh, dat die vind de ik afgelopen ook, ja. weken Had ik, uh, ja. ontzettend zich ingespannen hebben. En waar heel veel mensen heel veel ijspret hebben. Ja. Ik heb veel enthousiaste ja. schaatsers gesproken ja. inderdaad. Daar heb ik er ja, ja. bij. Ja. Ja. ja, dat is uh, voor Goorlen de plek om te schaatsen. Hè? Ja. Ik geloof dat er iets anders ook niet kan. Hè? Wordt er eigenlijk op die, op die, uh, op die uh, grindgaten geschaatst? Uh, bij, bij de Oostplas, uh, bij... Uh, en, en, en de, nee. Nee? Nee. Nee. Nee? nee? Nee? Is dat te gevaarlijk? Het is te gevaarlijk, werd ook voor gewaarschuwd. Tijdens werd er ook gewaarschuwd om op de bergbezinkbassin, zoals de hier die hier oh, ja, ook ja, ja, hebben liggen, heb om gelezen, daar ook ja. niet op te schaatsen. Want ja, je ja. weet wel, daar liggen die zakken die ja. daar liggen. Die nijlpaarden <laughs> ja, liggen ja, daar. Klopt. He, ja. Dan zou je die natuurlijk helemaal uh, ja, zeg maar. Ja. Dat kan dat bedoel ik niet zijn. Er is ook voor gewaarschuwd. Maar ik zeg al, het bankveld is eigenlijk de enige officiële schaatsplek in Goorlijk. Ja. En een mooie, en een prachtige plek. Hij is was mooi schietend. om te wandelen, en hij is mooi om ja, te. Ja, hij is schitterend, ja. hij is geen mooier. zeker. Uh, nou, dat was jouw nieuwtje, hè, Irene. Ja, iedereen was het, mijn <laughs> <nieuwtje>. Oh, sorry, <laughs> ik heb nog wel een prachtig ander nieuwtje, maar er zit daar geen, uh, er zit geen kleur meer aan. Ik las vanmiddag op internet dat komend seizoen Marco van Bast de nieuwe trainer van Herenveen gaat worden. Dat ja, is toch, toch een verbazingwekkend. Marco van Bast, is ja. hij niet in Ajax wat, uh, wat leiding geven? Het was de bedoeling. Ja, nou. Hij was uh, gepolst om daar algemeen directeur te worden, ja. maar gezien de bestuurlijke malaise heeft hij, uh, ik denk heel wijselijk van die functie afgezien. Hij gaat nou naar Herenveen. En nu wordt hij voor twee jaar trainer. Uh, van Heer ja, Opmerkelijke keuze. Vanavond nieuws hoorde ik de heer Mark. Ja, oh. Ik keek hij ervan zei, op. Hij zei zo heel bescheiden, ja, met het materieel. Ik weet niet of hij het woord materieel gebruikte, maar dat klinkt zo gek voor voetbal. Dus wat we hebben, moeten we natuurlijk daar. Het is wel een verstandige keuze. Hij heeft altijd, uh, terwijl hij eigenlijk nog maar een paar trainers klussen heeft gedaan, en altijd in de schijnwerpers gestaan. Nu kan hij in de looten uh, iets meer uh, opereren. Subtop. Ja. Ik ben benieuwd. Nou, nou. is Sherwin wel zeker? Ik vind het uitstekend in de top. Mee ja, is het... doen ze Ja, dat doen ze geloof ik op het moment. Uh, ja, het, ja. Ja. Ja. de laatste vijf ja. of zes wedstrijden gewonnen. Ja. Ja. Nou, ja. Nou, Deze nee Van niet. de competitie nee. in de gelederen. Ja. Dus. Ik kijk af en toe ook eens naar het rijtje uh, waar, waar uh, Willem II in speelt. Oh, dit is Dat is toch ook niet meer in de top. Hè? Dat zit toch, nou, gaat naar de middenregio's langs is. Ja, ja, dat is erg, want ze zijn op top met een B is het. Uh, Top, ja. met een B. Top met een B. En volop ja. doet het ook al niet goed. In... Ja, sorry. Ja, ja. Uh, dat was jouw uh, nieuwtje, Mark. Ja. ja, en ik heb toch een nieuwtje. Ja, toch. In aansluiting op jouw verhaal Morgenavond komen er op de log allerlei sfeerbeelden van het schaatsen op het bankfen op de log-tv. Oh ja, oh, leuk. Nou. Dat is toch leuk, hè? Nou, kan dat, iedereen meegenieten. Uh, ja, kunnen de mensen nog even kijken? Dat moet uh, ja. mooie televisie uh, worden. Alleen is analog als het nou nog eens digitaal kan worden. <laughs> maar ja, daar hebben we de gemeente voor nodig. Daar hè? hebben we de gemeente voor nodig, want uh, ja, dat is mijn knipsel vanavond. Uh, ultieme reddingspoging Logholen. Uh, de oudste lokale omroep. Het is haast uh, antiek. Uh, ik weet niet of de gemeente er zo heel hard op uit is om, om antiquiteiten te redden. Um, maar um, ja, ik heb dat artikel gelezen en toen um, zag ik tot mijn verbazing dat, dat er nou, toch nog niet zomaar een, een meerderheid uh, daar is om, om dat te, te redden. Um, ik, um, Mark, uh, zit, zit die er niet in, in de Goolense Raad? Hoe uh, peil je de stemming? Ik durf nog niet te zeggen of daar een meerderheid in zit. Met name ook omdat het concrete voorstel... Het heeft uh, mij nog niet bereikt. Dus ik neem aan de andere fracties ook nog niet. Nee. Uh, er zijn twee fracties die het initiatief nemen. Uh, er zijn voor ons nog een paar vraagtekens. Uh, met ons bedoel ik uiteraard voor uh, mijn fractie. Um, en het is afhankelijk van de manier waarop die vraagtekens worden ingevuld. Of wij ons... Uh, ...goedkeuring aan het initiatief kunnen verlenen, ja of nee? Maar ja, ja, ja. Ja, natuurlijk. Er, uh, als er pas een concreet, voor, als er een concreet voorstel uh, ligt... ...dan, dan gaan uh, gemeenteraadsleden uh, wat, wat zeggen. Voor, voor het zover is, doen ze dat toch niet. Nou kijk, ik moet natuurlijk ook vanuit bestuurlijk uh, oogpunt denken. En ik ben erg benieuwd waar de benodigde 18.000 euro vandaan komt. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dat ja. vind ik uh, ja, in mijn functie als gemeenteraadslid bijzonder relevant. Nou... Tot dusver is het de Partij van de Arbeid en Riel Goorlen, die uh, positief staan. Die hebben aangekondigd dat ze met een voorstel zullen komen inderdaad. Komen met een voorstel. Ja. Laten we hopen dat het een mooi voorstel is. 80.000, dat is heel wat, hè. He. Het is een behoorlijke som, inderdaad. Ja. Des te relevanter is de vraag waar uh, die euro's gevonden gaan worden. Ja, waar vind je ze? Ik, ik dicht Lijsteriel en de Partij van de Arbeid voldoende creativiteit toe om... ...dat vraagstuk uh, te beantwoorden. Ja ja, ja, ja. Dat zijn heel creatieve mensen. Die krijgen dat vast voor elkaar. Uh, nou, eens even kijken. Wij uh, hebben wat nog meer. Goorleraar profiteert van meevallen miljoen. Oh, nou, ik zou zeggen... meevallen nou, van een miljoen. Waar halen we het geld vandaan? Maar het gaat terug naar de... Naar de burger heb ik ja. begrepen. Dat is een keuze van, van het college van BNB. Um, Wat schiet die burger, dacht ik hoor. Eh? Wat schiet die burger daar nou uiteindelijk mee op? Dat merk je amper, vrees ik. Het, uh, Zou die dat kun je er beter maken? een potje houden? Het zal hm. inderdaad niet in de vorm van grote gouden enveloppen zijn, daar ben ik bang voor. <laughs> nee. nee, in de vorm van dat iets niet verhoogd wordt. Ja. Um. Ja, die aanbesteding is gewoon iets goed ja. uitgevallen. En daardoor is het, naar de mening van het college, niet nodig om die pot in, in die voorziening zo hoog te laten. Ja. ja. Nou, ik zou van dat miljoen toch iets in een reservepotje potje houden, hè? Nou ja, ik denk dat, uh, dat, dat iemand die, die, die <coughs> dit verhaaltje leest, uh, denkt, uh, nou, dat college is goed bezig. Uh, die, uh, die maakt het ons niet duurder dan nodig is. Als er meevallertjes zijn, dan krijgen we het. Niet? Maar ja, ja, dat is ook mooi. Ik ben het wel ja. met Els eens op het moment uh, dat je het hele potje zou, uh, zou leegmaken. Ja. Ja, dan ben je natuurlijk erg kwetsbaar als je in, in dat gebied een tegenvaller moet verwerken. Ja, ik zou het nooit helemaal... Dus dan lijkt het erg leuk om, om Sinterklaas te spelen. Maar ja, ik zou toch enige voorzichtigheid uh, wel willen bepleiten. Ja, ja. ja. Goed, nou. Uh, dat is trouwens mooi hè, dat, uh, dat het scheiden van afval dat het nog zo, zo profijtelijk is. Want, want dat is toch de achtergrond van het miljoen. Hè? Dat dat uh, omdat uh, de nou zo, zo netjes uh, plastic scheidt van, van, van uh, al de rest. Uh, is dat... Het gaat met name om het plastic, maar ik kan me herinneren ja. dat we recentelijk van uh, de portefeuille houden. En dat recentelijk, hooguit een jaar geleden, nog te horen kregen dat um, de scheiding van het restafval. Dus alles wat in die grijze container kan. Uh, en ...of die groencontainer... ...dat dus de, de, de afvalscheiding daar... ...juist uh, onder, het land, onder het landelijk gemiddelde zit. Ja, dat gaan ja. ja. wij niet zo goed aan doen, hè? Uh -huh. Nee, en dan met de... ...dest opmerkelijk dat we met het plastic... ...wel hoog scoren. Dus je vindt het wel een beetje raar... Uh, ...raar uh, bericht... ...waar je niet uh, de alle in's en outs om, ...zo te zeggen van, van door <lacht> Nee, ja... Als, ...als mensen niet genegen zijn... Om, om, ...om de enkele scheiding tussen groen en grijs afval... ...te maken... En wel genegen zijn om uh, het afval weg te brengen, want dat is het in het geval van, uh, ja, plastic, van plastic natuurlijk. Ja, wel. Ja, dat mag je toch ook werkelijk noemen. Welke wethouder gaat over scheiden, afval? Wie is dat? Wethouder van Hoeven. Ja, van Hoeven. Ja. Van Hoeven? Ja. Ja. Nou, goed, eens kijken. Ja, op uh, de Heenweg uh, dacht ik aan de, de Goornse nieuwtjes en toen... Uh, mm, Ontdekken ik dat de klok van de, de Rabobank het niet deed. Oh. Geen klok, geen uh, temperatuur. Uh, ik hoop dat dat weer snel uh, hersteld is, want, want uh, daar hebben we in het verleden ook nog wel eens een keer over, zitten zeuren. Behoud, ja. of over ja. zitten zeuren. Over zitten zeuren dat die klok het komen. niet deed. Ja. Ja, ja. Maar hij is momenteel ook uh, buiten bedrijf. Van slag. Van slag. Ik kan er niet tegen. Eens dik vriezen en dan ineens weer zachtjes regelen. Nou. Dat is te veel voor de klok, ja. denk ik. Uh, sluiten we het rondje af? ik het wel. Nou gaan we eruit met... Uh, dit waren de nieuwtjes... En we gaan dan met, uh, met jou verder. Uh, eens even kijken... Over mogelijkheden van... van, uh, van andere mogelijkheden van besturen. Uh, slimmer, uh, nieuw, met, met andere partijen. Wat uh, kun je daar wat van vertellen... Uh, welke richting jou, jouw gedachten uh, uitgaan? Nou, waar het met name om gaat, is dat je je moet realiseren dat je als gemeente niet meer de, niet meer de, de, de centrale actor uh, en financier en, uh, en beslisser. Ja, en beslisser bent van alle uh, publieke of misschien zelfs semi-publieke handelingen die er gedaan worden. Uh, openbaar bestuur bevindt zich steeds meer in, in een netwerkachtige structuur en daar is een gemeente of welke overheid dan ook slechts één van de spelers in um, en je ziet in ja, het hele Nederlandse openbaar bestuur en overigens ook in het buitenland dat uh, verschillende manieren van publiek-private samenwerking of semi-publiek-private samenwerking of een, een alliantie tussen ja, partijen met een verschillende achtergrond um, tot heel uh, vernieuwende en succesvolle manieren van uh, samenwerking leiden daar hmm. is een voorbeeld van juist een voorbeeld ja, ik zat dat ook heel mooi te lezen wat je allemaal had gezegd, onder ja, andere ook in de, in de uitstraling mm -hmm. ik denk, ja, dat is helemaal mooi dat, dat, ik geloof het ook zeker dat je gelijk hebt, dat de gemeente zich in een netwerksamenleving bevindt als je het niet wil, dan moet je wel hè? tenzij je helemaal een beetje als achterlijk wil worden weggezet ja, zeker voor de schaal waarin uh, Goorla zich bevindt, dus met 22.000 inwoners, je kunt, niet alle, uh, je kunt niet alle kennis uh, inkopen en in panden halen worden... die je nodig hebt om alle uh, publieke beslissingen te nemen. Mm -hmm. Dat is een illusie. Ja, het kan wel. Maar dan uh, is, het eigenlijk... is die meevallen van een miljoen meteen van de baan. Ja, ja. <lacht> dat is <eigenlijk> duur. <lacht> ja. Dus je moet... Uh, dan zul je op zoek moeten gaan waar je die kennis kunt halen. Je kunt hem eenvoudigweg elders inkopen... Je kunt natuurlijk ook eh, verbanden en allianties aangaan, waardoor je die kennis, eh, waardoor je wederzijds kennis uitwisselt, vaardigheden. Ja. En dat je daardoor eh, toch eh, de benodigde competenties in huis hebt. Maar waar, waar denk je dan heel concreet aan? Uh, wil je een voorbeeld wat nu bestaat? Of? of iets wat jij in je hoofd hebt, dat je zegt, dat zou nou mooi zijn als we dat eens zouden gaan realiseren. Um, nou, een bestaand voorbeeld. Het uh, is misschien wel handig om daarvan te vertrekken. Ja. ja. Nou, het is geen gehoorlijk voorbeeld, maar wat ik altijd wel een, mooie, um, een mooi spel vind... en het past eigenlijk niet precies bij, bij de manier waarop we het net over hadden... is um, de relatie die um, zorgorganisaties, zorgverzekeraars en um, um, zorgvragers hebben. Die zitten in een driehoek en ja, met een spel van... van ...geven, nemen en een soort van, van marktwerkingachtig idee, eh, ontstaat daar een, een, een, een, een driehoeksrelatie. Op die manier, eh, het is een ander voorbeeld, maar waarin dezelfde relaties bestaan als eh, die je denk ik in het besturen van de toekomst nodig hebt. En dat is dat je als gemeente dus niet meer zegt, jullie gaan dit doen en hier heb je geld, maar eh, dat er een soort onderhandeling, een soort geven en nemen ontstaat. Bijvoorbeeld bij de WMO, is daar zoiets gaande als je het hebt over zorgaanbieders, zorgvragers, gemeenten die, die misschien daarin bemiddeld of wat? Gemeenten, maar je ziet zelfs op het gebied van de, uh, uh, bijvoorbeeld de persoonsgebonden budgetten, dat er zorgverzekeraars zijn, um, die die persoonsgebonden budgetten uitkeren aan zorgvragers. Ja. ...omdat er dan een unieker spel ontstaat... ...tussen wat heb ik als zorgvrager nodig... ...wat kan die zorgverzekeraar mij bieden... ...en wat kan die zorgaanbieder mij geven. Mm -hmm. en dat, is and, um, um, dat is een flexibeler spel... ...dan wanneer je alleen zorg in natuur aanbiedt. Ja. Kijk, en op mm. die manier, als je dat vertaalt naar een gemeente... ...dan kun je je bijvoorbeeld voorstellen dat je... Um, ...een mooi voorbeeld is de, de, de, de uh, regionale werkagenda... ...van Hart voor Brabant. Dat is Hart voor Brabant. Ja, er zijn acht gemeenten... Acht. Ongeveer lopend van Waalwijk tot uh, Goorle, beek. Um, waarin dus is nagedacht, waarin in een aantal doelen is geformuleerd voor de komende jaar, misschien wel 10, 15, 20 jaar om de regio te versterken. En daarin zitten ook uh, mooie samenwerkingsverbanden met niet alleen gemeenten, maar ook bijvoorbeeld met het vliegveld in Geelzerijen, met... Uh, uh, uh, ROC, dus onderwijs. Nou, ik denk dat je op die manier, en ook met het betrekken van meer uh, commerciële partners, dus ja, de overheid, bijvoorbeeld gemeente, semi-overheid in de zin van onderwijs- of zorgorganisaties, ja. en ja, nog een stap verder is natuurlijk met wat meer commerciële uh, ingestoken instellingen. En op die manier en, kun je denk ik, een mooie vorm van samenwerking bereiken. Ja, maar dan moet Goorle iets in huis hebben wat de anderen niet hebben. Denk ik, als je wat over en weer uh, uh, gelijk oversteken. En, en, uh, dan, dan, wat zou Goorlen kunnen hebben wat, wat andere gemeentes niet hebben? Nou, ik denk dat Goorlen uh, bijvoorbeeld een, een, een uniek buitengebied heeft. Wat je nergens in de uh, omgeving terugvindt. Wat zich bijzonder goed leent voor uh, wat meer extensieve vormen van recreatie. Kijk, je zit natuurlijk uh, geva of ja, gevangen uh, tussen aanhalingstekens, tussen de Beekse Bergen en de Efteling. Het grote toeristen. ...toeristische trekplaatsen zijn. Mm. Um, maar Goorle heeft... Um, ...meer mogelijkheden... ...voor wat extensieve vorm van recreatie... ...wandelen, uh, fietsen wellicht... ...paardrijden. Um, dus op dat gebied kan Goorle ...behoorlijk gewicht in de schaal leggen in de regio. Mm -hmm. Maar dat heeft Oosterwijk ook... Nou, dat zie ik toch al iets meer als wat intensiever. Van, intensiever vorm van reclame. Dat is meer horeca gebonden en, mm -hmm. en, Ja. Kijk, en piepplezieren. En, ja, ja. En maar de golf, ik bedoel, is, als je is, een beetje verder. Is iets <laughs> als je een beetje verder loopt, dan de weg uh, breed is. Hè? Dat viel mij vroeger al op in Oostenrijk. Als je daar wil gaan wandelen, je, je stapt uit je auto en je ziet in de Berm, zit het vol. En als je hop, 500 meter verder loopt, zie je geen kip meer. Ja, ja. Nee, maar ik denk dat Goorlem en Meer, dan met name bijvoorbeeld het gebied uh, op en rondom de Rechte Heide, nog echt de rust uh, biedt die veel wandelaars prettig vinden. Ja, in de Oostenrijkse bossen kom je die rust niet meer tegen. Daar is ja, het, het doorgaan zo'n woud van auto's voordat je überhaupt in het bos komt. Mm -hmm. Ja. en daarnaast um, wat wij als partij ook erg prettig zouden vinden en ik denk dat daar ook wel mogelijkheden liggen omdat we op dat gebied in Goorlen toch al best wel veel huisvesten is um, zorggerelateerde uh, um, bedrijvigheid ja we mm -hmm. hebben in Goorlen natuurlijk een compaan we hebben dat uh, verpleeg verpleeg tebe compaan het elizabeth de bocht. Elisabeth. Ja, ja, we ja. hebben best ja. wat uh, uh, grotere organisaties nu is um, uh, gezondheidszorg, of ja, in, in het plan van Hart en Brabant zijn het meest uh, Engelse termen die er worden, ja, die, die worden genoemd, maar Kier. Die, Kier. gezondheidszorg ja. een prima term. Um, is toch een van de, uh, de, van de vier speerpunten die, um, die de economische pijlers van de regio in de komende 10, 15, 20 jaar worden en blijven. Ja. En ja, die twee dingen genoemd. Uh, ext met extensievere recreatie en zorggerelateerde bedrijvigheid. Ja, dat zijn wat dingen die wat ons betreft erg welkom zijn horen. Ja. Ja. Nou ja, ja. Die zorg die is er al hè. En die werkt natuurlijk al regionaal minimaal. Als je die op de bocht komt compaan enzovoort die Elisabeth, die, die die hebben uiteraard een, re, een regionaal uh, achterland. Ja. ja, dat is zeker waar. Alleen uh, wij zouden graag zien dat ook bijvoorbeeld uh, in de, uh, de wijk Dogenwal de staat nu een thoma's. Huis op het, ik denk, inmiddels op het punt om geopend te worden. Ja, Die hebben we uh, verleden week wat, in de uitzending gehad. Ja. ja, dat is een wat. Uh, ja, inmiddels is het niet meer zo vernieuwend, omdat het al wel een paar jaar oud is. Ja. Van een andere manier uh, van het aanbieden van uh, Sorry. Uh, bepaalde zorg. En uh, juist dat soort ontwikkelingen zouden wij ook. Dus ook een wat kleinschalige ontwikkelingen zouden ja, wij zijn ja. Of je dat zou kunnen. Ja, of de huizen zijn die daar geschikt voor zijn. Of Denk aan zorgboerderijen, of... dat soort dingen. zorgboerderijen uh... zorghotels, eventueel. Ja, dat is dat ja. prima bedrijvigheid ja. die in Goorle zeer wenselijk zou zijn. Ja. ja. Zeg, je hebt ja. uh, een nee, interview nee, uh, gegeven in het blad Droesba van uh, de vrienden van de stichting goorle krassen <coughs> Morgen overigens is de jaarvergadering, uh, waarin je... Uh, ...zegt dat je toch nog wel mogelijkheden ziet voor, voor uh, die, die uh, jumillage... ...ook weer in, uh, in regionaal verband, midden Brabant. Uh, zelfs uh, niet alleen culturele mogelijkheden, maar ook economische. Die, die zie je uh, werkelijk. Uh, nou kijk, de relatie met Kras en Gast uh, loopt een beetje scheef... Want Krasnogorsk is ongeveer van de omvang van ja, Tilburg. Ja. En dat is voor Goorland eigenlijk een te grote broer om, om het over dezelfde dingen te kunnen hebben. Ja. Als je echt opschuilt naar uh, het regionale verband, of een regionaal verband. waarin Goorland zich bevindt of kan bevinden. dan ben je uh, wel een, een even knie van uh, onze Russische vrienden. En ik denk dat daar. Ja beste economische mogelijkheden zouden kunnen liggen. Als je die contacten vanuit Gorla hebt... Um, ...met Krasnogorsk... ...wat dicht tegen Moskou aan ligt... ...wat ja. natuurlijk het economische centrum is... ...van uh, de Russische groeiende ja. economie... ...want het is een van de grootste groeieconomieën... ...ter wereld samen met... ...ik denk India, China en Brazilië. Waarom um, ja, zou je dan... ...in ieder geval van die contacten geen gebruik maken? Nee, maar... jij zou dus ook meteen daarbij zeggen... hou dat ijzertje maar in het vuur... Ja, als je ziet welke uh, uh, kosten en inspanningen ermee gemoeid zijn om die contacten levendig te houden. Vind denk, je zo peanuts dat, dat je zegt, nou, dat, je krijgt er potentieel misschien veel meer voor terug dan wat het nou eigenlijk uh, nou ja, kost. alleen, um, het is wel nodig dat de stichting zich beraadt over uh, haar toekomst. En daarin uh, is ook uh, een deel weggelegd voor de gemeente Goorlen, in dit geval voor de gemeenteraad, om... Um, ja, te kijken met welk perspectief je de toekomst ingaat want natuurlijk de jubilage met Krasnogorsk is ooit begonnen als uh, in de tijd dat de muur nog stond. Ja. En toen was het een, een vernieuwend en revolutionair idee dat een uh, westelijk dorp of stad met uh, een stad achter het gordijn uh, ja, ja. Een, uh, vreden, een vriendschapsband had. Mm -hmm. ja, nu is dat natuurlijk helemaal niet meer aan de orde 23 jaar, of bijna 23 jaar na nou het vallen van de vriendschap. Nou ja, ik heb gedacht: laatste, het komt misschien toch wel weer opnieuw weer terug. Uh, we hebben dan de laatste jaren waar gezegd: het, het doel is bereikt. Maar als je toch ziet wat er nou voor geluiden uit Rusland steeds Dat meer vlees, komen, dan, dan denk je van: nou, we zijn weer terug bij af. En uh, ja, straks dan. Uh, dan hebben we daar weer uh, een nieuwe koude oorlog. En dan uh, ja, is die oude doelstelling helemaal niet achterhaald. <laughs> ja. Nou, maar ik heb het idee dat het met name de wat jongere generatie Russen. Um, dus die, die, die zijn praktisch uh, verwesterd opgegroeid. Ja. En die uh, willen in die vaart of ook wel mee. Mm -hmm. Dus ik denk dat daar ook de mogelijkheden liggen om uh, die vriendschapsband nieuw leven in te blazen. Mm -hmm. Maar waar. Het, uh, en daar ging het interview ook met name over. Uh, daar hebben wij ook een, een amendement ingediend uh, bij de begrotingsbehandeling. We vonden het geen pas hebben om op pagina 52 van een, een begroting een vriendschapsband op te zeggen. Nee. Zonder dat daar degelijk over gediscussieerd is. Uh -huh. Zowel hier in Gorin in de gemeenteraad als ook met uh, de Russische vrienden. Ja. Als je 25, bijna 25 jaar een officiële vriendschapsband hebt... Dan moet dat zeker Ja, Goed, ja, dat amendement is toen raadsbreed aangenomen. Eh, heb je dat nog een beetje gevolgd? Weet jij of er inmiddels contacten zijn geweest? Met Rusland? Ja, met Rusland. Um, ik, het laatste bericht wat ik heb gehad... was er nog geen contact geweest. Nog geen contact geweest? was... Dat is blijven liggen. Een week of twee geleden. Dat is blijven liggen. Uh, moet ik wel zeggen dat in het amendement was opgenomen dat... Ik meen in de eerste helft van dit jaar... Uh, ...het college de raad is daar moet stellen... ...om daar een discussie over te voeren. Mm -hmm. En dus een, een, ja, een discussie stuk... ...of een voorstel voor te bereiden. Um, en eerlijkheid gebied natuurlijk te zeggen... ...dat het de eerste helft van dit jaar nog niet om is. Nee, dat is nee. nog niet om. We zijn pas in de tweede maand van dit jaar <laughs> bezig. Hè? Ja, ja, ja maar, maar je kan dat ook niet echt laten sloffen. Hè? Nee. Nee. Eerlijk gezegd. Mm -hmm. Vind je wel? Nee, ik denk het niet. Nee, dat is ook niet Het is net. alleen... Uh, ...het is natuurlijk geen... geen, geen uh, ...geen fijne klus om, om dat daar te bespreken... ...en te zeggen, we willen geen vriendschapsverband meer. Niet? Nou ja, dat is zeker geen fijne klus... ...maar als je nou zegt... ...misschien zit er wel een soort toekomst in... ...als je het kan verbreden... ...goorlen en weet ik welke maar, plaats je er allemaal bij hebt... ...dan maar. kan je met een andere boodschap naar Rusland gaan. Mm -hmm. Het is maar net waar span je de kar het eerst je moet als stichting en ook als gemeenteraad ja, jezelf over beraden of je het ook wel een goed idee vindt om op die manier een uh, vriendschapsband te onderhouden en even goede vrienden als uiteraard uh, de gemeenteraad en meerderheid zegt dat dat niet zo'n goed idee is maar dan is het in ieder geval in de openbaarheid besproken. Niet... Zeker, dan is het besproken. Maar het, het, het, het beginpunt ligt toch wel bij de gemeente. Die heeft het vriendschapsverdrag gesloten. Heeft het vervolgens uitbesteed aan de stichting Goorlijk Assagosk. Om daar concreet handen en voeten aan te geven. Dus ja, het, het, het moet inderdaad daar ofwel eindigen ofwel... Of een ja, een nieuwe start krijgen. Nou, een nieuwe start, we zijn gewoon bezig. Nee, maar een nieuwe start in, een, in het kader van een andere opzet. Ja. <coughs> dus dat bedoel ik eigenlijk, ik zeg het niet goed. Want als, als wat Mark uh, Oppert een mogelijkheid zou zijn, dat je wat andere gemeenten daar uh, warm voor zou kunnen laten lopen... Dan kan je ook met een andere boodschap daar naartoe gaan en dat lijkt mij zeer veel verkiezelijker. Kijk en, en andersom de, de, de, de vraag waar we het net over hadden over de, de het meer de, de moderne vorm van bestuur. Als jij hem uh, uh, met Russische vrienden die uh, dicht tegen de uh, kern van de Russische economie aanzitten kunt uh, schermen in de regio. Dat is ook weer een ijzer in het vuur in, in uh, regionale besprekingen. Oh, dus ja. het is ook een, een kwaliteit die je aan scholen weer regionaal in de schaal mag leggen. Ja, ja, dat brengt in ieder geval geen enkele andere gemeente hier in Midden-Brabant in. Nee. Ja, nee. Dat, is, dat is zeker. Ja. Uh, eens kijken, Els, heb jij nog vragen? Ja. Nee, ik heb op het moment geen vragen en dat zal maar goed uitkomen, want die moet tijd. Jij moet. Tijd ik willen, heb he? nog een laatste vraag. Dus ga jij met. De uh, mag laatste. ik hem nog even stellen? Uh, ik zat er zo aan te denken die, die partijen die allemaal aan het herbronnen zijn en, en uh, hun ideologische wortels en alles. Uh, uh, hoe zit het met proactief ja, groeien? Uh, denk jij daar ook wel eens over na? Wat, zijn, wat is eigenlijk voor voor onze partij nou? Ja. Uh, het, het uh, ideologisch framework, waar halen wij het eigenlijk vandaan? Nou, sterker nog, we hebben, we hebben een tijdje geleden, een paar weken geleden, een, een behoorlijk inspirerende partijdag gehad. We begonnen met een, een flinke wandeling over de hei, een mm -hmm. rondleiding door de beheerder van, van Brauwers landschap. En daarna zijn we, we hebben er geen titel als herbronnen of... Nee. Ter, het is eigenlijk een soort aftrap richting de volgende verkiezingen alweer. Want ja, uh -huh. we zijn alweer op de helft. Uh, maar wel het, het, het definiëren en niet zozeer het herdefiniëren. Want uh, uh, dat was bij ons niet, nog niet noodzakelijk. Maar wel het duidelijk definiëren van onze kernboodschap en onze kernwaarden als partij. En die zijn? Uh, eigenlijk was het, daarom is het ook geen herbronnen geworden. <laughs> uh, was het niet zozeer een verrassing. Het is met name de manier... Uh, waarop wij politiek willen bedrijven dus dat is uh, uh, open toegankelijk voor iedereen uh, um, dat zit in de naam van de partij dat is dat proactieve ja dat, dat zit er ook in Dus dat, dat, het proactieve houdt meer in uh, dat het niet gaat om beslissingen nemen die vandaag of morgen uh, uh, geldingskracht hebben maar die hun effect over 15 of 25 jaar sorteren mm -hmm. dus altijd twee stappen verder denken voordat je uh, een beslissing neemt Um, daar waar echter de valkuil bij is, dat ja, als je beslissingen voor over 25 jaar uh, steeds in gedachten hebt, ja, dan valt het niet mee om op dit moment de kiezer te behagen. Ja, dat is een nadeel van die strategie. Dat zou kunnen, ja. Mm -hmm. um, maar toch is het uh, wel bij, als een van onze kernwaarden blijven hangen. Daarnaast zijn er wat inhoudelijke dingen genoemd, um, maar dat zijn, zijn, zijn ook geen vreemde zaken. Aandacht voor duurzaamheid, milieu. Mm. een sociale gemeente zijn en blijven. Dat is toch de, de GroenLinks de achtergrond? Ik weet niet of het zozeer met GroenLinks te maken nee. heeft. Nee. Mm. Er zijn... Nee, want er zit in onze club... Eh, ...op Heng van Bochstel geen enkel... ...nee, geen enkel iemand met een GroenLinks verleden. Oh, oh, allemaal nieuwe mensen die nog niet in de politiek waren... ...die sowieso eh, zo, zo toen toegetreden zijn. Volgens mij is er niemand die een verleden heeft bij een andere politieke partij geworden. Nee, nee. Maar dat zijn ook wel belangrijke punten, die duurzaamheid en, en het... het uh, ja, daar zit ook het projectief natuurlijk weer in ingebakken. Al alle duurzaamheidsmaatregelen of stimulansen of op welke manier je het ook wil doen, die je wil nemen, ja, die sorteren hun effect pas over ja. 15, 20, misschien wel ja. 30 jaar. Ja. Maar als je ze nu niet neemt, dan sorteren ze mee perfect. <coughs> ja. Goed, nou, ik heb mijn vraag gesteld. Uh, we hebben ons onderwerp besproken. Ik ja. dank je voor je bijdrage. Wij gaan uh, naar het muziekje. Ja. En dat is? Ik heb muziekje uitgezocht van uh, Whitney Houston. Oh, dat had ik al gedacht. <laughs> Want zij is, zoals jullie weten, of niet weten, maar dan weet je het nu, gestorven. Wel weer tragisch, zo'n prachtige zangeres. Nee, pas Amy Winehouse aan de drugs, of aan de alcohol. Zij aan de drugs ten onder. Is dat nou bekend, waar ze aan overleden is? Ja, aan de oh, drank. Oh. Niet aan de drugs. Mm. Nou, en ik heb ook wel eens een film van haar gezien... van Whitney Houston met Kevin Koster. Wat vond ik... En de Bodyguard heette die, had ze maar een betere gehad. Dacht ik toen ik las... Maar een heel mooie film. Nou, en daar komt nu een muziekje van. Dus dan kunnen we haar nog even gedenken. If in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 Whitney Houston, onlangs overleden ja. uh, dank dat je dit, uh, dit draait, want uh, dit is een bijdrage aan mijn algemene ontwikkeling ik had haar niet zo uh, in mijn, uh, mijn oren maar ik las over haar fameuze uithalen en inderdaad uh, dat is wel te beluisteren <lacht> ja, <lacht> kan je, dat je zien <lacht> dat, er niet, dat er niet gelogen is in de cijfers nee, nee <lacht> nee, nee, dat is niet gelogen ja, ja, mooie stem ja, hele mooie stem Zonde. Ja, Van Groenendaal heeft ook een mooie stem. Nou, oh. gaan we verder. Maar... Zo hoog niet in ieder geval. Zo hoog niet. Nee, nee, maar nee, wel nee. een sonoor geluid. Oh. Sonor, <laughs> ja. helder geluid. Ah. Uh, ja, voor verschillende dingen hebben we je uitgenodigd. Uh, daar is dat IDOP. Daar hebben we de, de handboogschutters die uh, wat teleurgesteld zijn. En we hebben... De taal. De taal speciale klas voor taallessen in Goorle. Uh, drie, ja, ik denk wel heel verschillende onderwerpen, hè? Ja. Nou, want dat is denk ik het leukste aan jouw baan, of niet? Dat is het leuke aan mijn, aan mijn werk als, als wethouder. Ik heb nogal ja. een vrij diverse portefeuille. er zit ja. onderwijs in. Verkeer en vervoer zit erin. Sport zit erin. Jeugd zit erin. Dus ja, dus, en de openbare ruimte. Hoe ja. dus haal je het is, allemaal bij uh, elkaar? Hoe hou je het aan ik elkaar? Ik moet eerlijk zeggen, Ben, dat ik nog wel eens moeite. Maar nee, geen moeite niet. Maar je, hebt wel zo het, je moet wel vaak erg vlug schakelen. Want ja. één uur, dan gaat het, wijze spreken. heb je overleg over een verkeerssituatie. Het uur erop, dan gaat het over een onderwijs. Het uur daarop gaat het over een sportveld. Dus dus het is, ja, wat ik al aangaf, vrij ja. divers. Maar nogmaals, stik leuk en zeer interessant om te doen. Dus wat dat betreft uh, niet zo'n probleem. Maar ik heb, ik, je mag je gerust weten. Toen ik paswethouder was. En ja, je komt, ik heb wel elf jaar in de gemeenteraad gezeten. Maar dit is toch dan een heel ander, uh, een heel ander metier. Als je aan de andere kant van de, van de tafel zit. Dat ik s'avonds thuis zat en denk Waar heb vandaag allemaal over gegaan? Had je zes, ja. zeven overleggen gehad. Dat, uh, met die diversiteit erin. Ja, Het is wel even wennen. Maar ja. het is uh, ja, stik interessant en stik leuk om te doen. Dus, ja. uh, en wat ik zei, erg divers. Ja, dat divers ja, ja. lijkt me ook heel leuk. Dat, is, dat maakt ook wel erg leuk. Ja. Ja. Alles heeft zijn eigen map en klopper en alles ja. zijn eigen ambtenaar. Ja. Maar en je hebt wel en... iemand die alles in die mappen duwt, mag ik aannemen. Nou, dat doe ik meestal ook wel zelf. Ja. Maar we hebben natuurlijk wel beleidsambtenaren die, uh, die uh, terzijde staan, dat wel. Maar stukken die, uh, die betrekking hebben op bepaalde zaken, die, hou ik, die administreer ik wel zelf. Meestal doe ik dat op, uh, op vrijdagochtend. Dan staan er meestal weinig overleggen meer gepland. Hmm. Omdat het gemeentehuis is ook op vrijdagmiddag gesloten. Dus dan is de vrijdagochtend een uh, unieke gelegenheid om, die, uh, om eens wat zaken op te bergen. Aan, aan archivering te doen, oh, ja. zo zeggen. Ik zou denken ja. dat jullie daar wel een secretaresse van hebben. Nou, de secretaresses doen ontzettend veel. Want die, uh, ja, die maken de afspraken voor ons, die uh, vangen alle telefoontjes af, uh, ja, noem maar op. Dus die, uh, maar de archivering betreffende uh, stukken die we, echt, die we zelf echt denken dat we nodig hebben, die, die doen we zelf. Ja. Natuurlijk is er wel een, een centraal archief natuurlijk, waar uh, over bepaalde zaken ja. ook gearchiveerd wordt. En dat wordt door de medewerkers gedaan natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja. Maar als ik bepaalde zaken heb, ik noem bijvoorbeeld het IDOP, wat jij net aanhaalt. Ja. Dat hou je? Dat, dat hou ik dus zelf bij. Dus, ja. uh, omdat ik, ik zit dus in die klankbordgroep, hebben uh, we daar bijna elk, nou elke maand niet, maar onder de anderhalve maand hebben we daar overleg over. Dan lopen we een elftal project, elf project, om het zo goed te noemen, die lopen op het moment. Dus nou, daar wil je wel uh, de informatie bij de hand hebben ja. natuurlijk. Uh, zijn ze je allemaal even lief, die onderwerpen? Of heb je ook je voorkeuren? Nou ja, Dat van. kan van... die niet zeggen, hè? Nee, nou, nou voorkeuren. Ik, ik, ik moet eerlijk zeggen. Uh, verkeer en vervoer was voor mij iets totaal onbekends. Uh, kijk, sport en. Uh, en, en Jeugd, daar had ik al wel mee te maken gehad. In mijn verleden hier in Goorland zijn we bij de voetbalvereniging heb gezeten en dergelijke. Dat zijn allemaal wel bekende items. Ja. En ik had ook in de commissie welzijn gezeten. Ja. Dus dat is, ja, dat daar heb je toch al meer raakvlakken bij. Ja. Mee. Toen kwam ik op een gegeven moment met verkeer en vervoer. Ja, dat was voor mij eigenlijk heel, iets nieuws, maar ook heel erg interessant om te doen. Mm. Alleen het is wel even, je moet je hier nou wel inlezen. En je bent uh, in het begin zeer zeker heel erg afhankelijk natuurlijk van de beleidsambtenaren die daar al jaren mee bezig zijn. Dus, ja. Uh, ja. Maar het is in, ja, interessant. Ja, maar er, er zit... Ik kan niet zeggen dat ik een voorkeur heb nee. of, of iets, een, uh, iets minder leuk vind. Maar... Een hoofdpijndossier zit er ook niet bij. Nee, maar ja, die hoofdpijndossiers heb je altijd, zo heb ik, vond ik, vond ik in mijn afgelopen periode een hoofdpijndossier, uh, dat we moesten overgaan tot de sluiting van uh, Peuters speelzaal Olke -Bolke. Ah, ja. Dat vond ik een ja. hoofdpijndossier, dat was al een jaren, lag al jarenlang. En nogmaals, ik zit hier niet mijn voorgangers ergens de schuld, want zo wil ik het niet uh, betitelen. Maar het was een, echt een hoofdpijndossier, wat al diverse colleges het hoofd hadden overgebroken. Nou En nu het slot van het liedje was, die uh, gaat dat sluiten, maar dat heeft wel gevolgen, personele. menselijke gevolgen, ja, ja. personele gevolgen. Ja. En dat vind ik dan het moeilijke aan zoiets. Ja. Dat vond ik wel een hoofdpijndossier. Ja, ja, Als je dan ja, ja. een hoofdpijndossier ja, ja, ja. zegt, dat vind ik vervelend. Ja, want dan tref je mensen ja, en daar zitten er effe, leid, dan ja. leidsels bij die al 25, 30 jaar zich daarvoor inzetten. En die staan van de ene op de andere dag, staan die dan op straat. Ja. Nou achteraf hebben uh, begrepen en gelukkig maar dat de meeste allemaal weer emplooi gevonden hebben. Bij Humanitas en bij de Kobergroep die ook in de gemeente Gollen en Real actief zijn. Maar op dat moment ja. vond ik dat ja, heel vervelend. Ja, ja. Het is niet leuk om te doen. Nee, nee, nee dat is echt helemaal dat niet dan leuk. Het over hoofdpijn douchen, ja, ja, dat zijn hoofdpijn Nou ja, de dus sportvelden ja. zullen je ook wel eens hoofdpijn hebben bezorgd Jawel, maar daar dus we ander, ont... Dat is een, soort dat is een ander soort. Dat is een ander soort, maar daar hebben dan. we dus met z'n allen heel veel. ...heel veel tijd en moeite ingestoken. En het mooie van dit project is eigenlijk... ...tot heden hele toe dus... ...want we zijn er nog niet natuurlijk... ...maar het mooie is dat de verenigingen... ...samen met de gemeente... ...tot een voorstel zijn gekomen. Hmm. En dat is natuurlijk een heel groot winstpunt. Ja. Kijk, als alle verenigingen apart met hun wensen... ...naar voren komen... Ja. Dan, ja, ...dan krijg je een Poolse landwagen ...of, of daar kom je er niet meer uit. Want we zaten maar met een bepaald beperkt budget. Tuurlijk, en binnen ja. dat budget moest het gebeuren. Hmm. En als dan elke vereniging apart komt met een apart voorstel, dan kom je er bijna niet uit. Maar hadden de, gemeenten, hadden de verenigingen een woordvoerder die, die dat allemaal bundelde, de belangen van die verschillende verenigingen? Ja, wij hebben bijna, nou wekelijks wil ik niet zeggen, maar heel vaak met die verenigingen om de tafel gezeten, dus de gemeente met projectleider erbij uh, en, uh, en de clubs om daaruit te komen. Oh, toch wel al die verschillende al clubs? alle verschillende clubs ah, ja. aan tafel. Ja, ja. En zo zijn we tot een bepaald plan gekomen dat gedragen wordt door de clubs als... die het betreft. En dat is het grote winstpunt. En dat proces heel intensief geweest. Maar het is wel uh, achteraf gezien uh, he heeft het tot succes geleid. Nogmaals tot nu toe, want het moet ja. nog gerealiseerd worden. Maar het is in ieder geval unaniem, door de, ook door de raad aangenomen. Ja. En het heeft de draagvlak van de van verenigingen. De verenigingen. Ja, maar de handwoordvereniging zat daar niet bij? Nee, nou het is zo. Uh, <lacht> wij zijn begonnen met alle verenigingen op Sportpark, Ja. Uh, op de Wildenberg. En uh, dan heb ik het ook over de krimi -Riel. Maar goed, dat zit maar één vereniging, dat is de voetbalvereniging Riel. Ja. Ja, we hebben een beperkt budget. Dus dan ga je kijken, wat gaan we met dat budget doen? En wat kunnen we met dat budget doen? En we zijn aan het afschild gegaan. Zo zijn we tot de schuld gekomen van, we gaan dus alleen maar sportgerelateerde zaken opknappen. Dus een kantine, of een keuken, of uh, toiletgroepen, die niet sportgerelateerd zijn, daar gaan we niets aan doen. Zijn we met z'n allen eens? Ja, zijn we met z'n allen overeens. eens. vallen naar bepaalde verenigingen af. Maar dat, ik snap dat niet, hoe is, kan een toiletgroep nou niet sportgerelateerd zijn? Een toiletgroep die bij een, bij, bij een kantine zit, zeg maar... om het zo uit te drukken... die vinden ja. wij niet sportgerelateerd. Wij gaan aan de toiletgroepen bij GSBW... om ook nog maar een voorbeeld te noemen... Die zij bij hun kantine hebben, gaan wij niks doen. Wel de toiletgroep, die ze hebben bij hun kleedgelegenheid. Ja, ja. dat is dus twee groepen. Oh, kantine ja. en een ja, kleedgelegenheid. Ja, ik ja, ja. ja, ze ja. moeten dus misschien. Het, het moet echt sportgerelateerd zijn. Ja. En dan zijn we met z'n allen tot die conclusie gekomen. En zo is eigenlijk uh, ja, de schil wat dunner geworden. Of nee, uh, de schil dikker geworden. Maar is het dus, ben je tot een bepaald plan gekomen. Mm -hmm. Dus die Daarnaast, kantines en zo, dat doen ze zelf? Dat moeten de verenigingen zelf gaan doen. Daar doen wij niks aan. Wij doen puur de, de, de, de sportgerelateerde, dus de velden en dan de kleikaars ja, is... en uh, wat, wat daarbij hoort. En had de handboogvereniging dat niet begrepen? Of, of waarom... Jawel, maar ik begrijp het wel natuurlijk. Zou ik zou denk ik, als bestuurslid van de vereniging zou zijn, dan ben je natuurlijk wel wat teleurgesteld. Daar kan ik wel iets bij voorstellen. Daarnaast is het zo, wat het in het krantenartikel uh, werd eigenlijk gesuggereerd van, dat de gemeente Goorl de handboogvereniging niet zou zien zitten. Maar dat is natuurlijk uh, ja, onzin, want we zien in elke vereniging zitten. Ja. Maar dat is in gezamenlijkheid, is dat zo tot stand gekomen, dat, dat plan. Daarnaast hadden we met de handboog een afspraak gemaakt, dat is in... 2002, ik ben terug in de geschiedenis gegaan. Dan hebben zij een schil rondom hun uh, clubgebouw gekregen. Daar staat een uh, ijzeren of aluminium schil omheen, zeg maar. En toen is de afspraak gemaakt dat we de eerste 15 tot 20 jaar aan hun uh, verenigingsgebouw niets zouden doen. Mm. Die afspraak ligt er. Daarnaast die afspraak die we net uh, ja, gehoord hebben, uh, die ja. we ja. gemaakt hebben met alle verenigingen. Dus ja. En dan begrijp ik natuurlijk ook wel dat uh, voor sommige verenigingen die... Uh, ja, die gaan het natuurlijk wel proberen of die proberen hun ongenoeg kenbaar te maken, maar dat is logisch. Ja. Dat zou ik nogmaals, ik heb het net gezegd, als ik bestuurder was, zou ik dat misschien ook op die manier doen. Maar... Ja, goed geprobeerd maar, maar die ja. vlieger ging niet op. Nee. Dat, dat komt eigenlijk op neer. Dat komt het op neer. Ja. Ja, ja. Ja. En in hoeverre zitten ze nu in de problemen? Ze zitten niet in het probleem. Want één wens van hun is wel gehonoreerd. Daar werd geen aandacht aan besteed. Maar ze zitten dus, uh, ik weet niet of dat u de situatie kent. Zij grenzen zeg maar, aan de velden van GSBW. En zij doen ook vaak buiten schietwedstrijden organiseren. Mm -hmm. En de, de afscheiding tussen GSBW en, en de handboog... Die was echt niet meer optimaal. Want uh, daar kon je zo doorheen. En, uh, maar ja. die hebben we wel vernieuwd. Dat was ook één van hun wensen. Maar dat hebben, we, dat hebben we gelukkig niet hoeven doen. Uit het krediet... Wat voor de renovatie oh, van het sportpark? Oh, oh, dat kon uit dat andere konden we uit een, andere, uit een andere pot halen. Dus ja. dat hebben we wel gedaan. Dus ja, zo proberen we, nogmaals, met beperkte middelen, ja. toch zoveel mogelijk te realiseren. Ja. Ja. Ja. Maar goed, teleurstelling blijf je natuurlijk altijd houden. Dat is, ja. uh, dat is logisch. Ja. En zijn nou alle clubs in jouw ogen <kijf> lekker bezig om hun kantine op te knappen voor zoveel dat nodig was? Ik heb begrepen, bij VoAp zijn ze volop bezig. Ja, om hun clubhuis op te knappen. Uh, ik heb begrepen. Dat GSBW maar daar ook het een en ander aan gaat doen. En MHC. Die, daar liggen de plannen ook voor gereed. Alleen daar hebben wij dus als gemeente. verder geen bemoeienis mee. Nee, nee, nee. Wij nee. doen dus alleen dus kleedgelegenheid. Nee, maar je hoort daar uh, verder geen gm meer over. Nee, nee, nee, nee. Dat is ook gezegd. Dat gaan we niet doen. We gaan voor dat geld. Dat, dat de raad beschikbaar heeft gesteld. Gaan we dat mooie en dat Mooie dat doen. Mooie kleedkamers ja, Dat ze in ieder af. geval sportend ja. vooruit kunnen. Ja. Dat is de bedoeling. En de handboog, ja, die moet dan nog maar even ja. ongelukkig zijn. Ja, die moet dan maar een beetje ongelukkig zijn. Het gaat dan bij de handboog, uh, heb ik begrepen. Hoeveel leden hebben die allemaal erbij? Ik denk een honderd leden. Maar durf ik... ik oh, ik durf dat is veel. Het, ik durf het niet zeker te zeggen. Oh, dat zou ik nooit gedacht hebben. Jij? Weet ik niet. Ik durf het niet te nou, zeggen. Nou, ik ben uh, daar wel eens gaan kijken. En uh, daar staan toch heel wat mensen naast elkaar opgesteld, hoor. Die, die daar hun pijlen ja. afschieten. Ja, uh, speciale klas voor taallessen in Golen. Nou, dat is ja. dan ook iets waarmee je je bezighoudt. Ja, nou, ik, werd in, ik was nog niet zo lang met houden. Ik denk in de zomer van 2010. Geconfronteerd met een uh, bezoekje van het, uh, van het onderwijsveld. Dat zat uh, de, het katholiek onderwijs, het uh, openbaar onderwijs. De stichting Targent zat erbij. Die uh, gaan over de, uh, zeg maar, over de kleine akkers. De oude Jena-planschool, mm -hmm. zeg maar. Uh, ...benaderd dat het problemen waren op taalgebied... ...en dan ging het vooral over uh, hoofdzakelijk allochtonen. Ja. Daar ging het hoofdzakelijk over. Dat was het probleem. Maar ja goed, uh, kunnen we daar iets mee? Nou Tilburg had daar wel een oplossing voor. Uh, in Tilburg hebben ze ook een taalplaats uh, gerealiseerd. En toen zijn we eens gaan kijken, zouden wij daar eventueel bij aan kunnen sluiten... ...en hebben, kunnen wij ergens geld vinden om in die wens van de scholen te voorzien... Van het onderwijs te voorzien, laat me zo zeggen. Heeft heeft een tijdje stilgelegen, hoorden we verder ook niks. Ik denk, nou, zou die problemen opgelost zijn. Maar op een gegeven moment kwamen we weer uh, in overleg. En toen kreeg ik de vraag, wethouder, heb je nog iets gedaan aan, aan taalklassen? En dat overleg dat we toen. Ik zeg, nou, ik zeg, ik dacht eigenlijk een beetje dat het. Uh, eigenlijk een beetje was. of in ieder geval dat de wens niet meer zo aanwezig was. Ja, maar die is wel zeker aanwezig. En goed, dan nou gaan we er kijken. Hebben we gedaan? Hebben we eerst gekeken of dat we eventueel konden aansluiten in Tilburg? Dat zou wel kunnen. Maar, daar moeten die kinderen van Golen naar Tilburg. Daarnaast zou dat 4000 euro per kind gaan kosten. Nou, die middelen hebben wij niet. We hebben wel een, een pot onderwijsachterstanden. Een reservepot, zeg maar. Voor onderwijsachterstanden. Dus kijken of we daar iets mee kunnen. Mm. Toen hebben we de, samen met Tilburg uh, gekeken. Uh, of dat we eventueel hier een taalklas zouden kunnen organiseren. En dat zou kunnen. Uh, onder bepaalde voorwaarden. En dan heb ik het van kinderen vanaf groep 4: daar gaat het dan over. Mm -hmm. En nogmaals, niet alleen allochtone kinderen. Het zijn wel hoofdzakelijk allochtone kinderen die voor elkaar oh, oh, oh. Maar dat geldt natuurlijk ook voor onze Grootse en Rielse ja. kinderen, natuurlijk. Die komen dan twee dagen in de week in een aparte klas en worden zeg maar bijgeschoold in, in, in de Nederlandse taal. Waar, waaronder ook rekenen en andere vakken. Maar twee hele dagen? Twee hele dagen. Gaan mm. ze daar naartoe? En daar hebben ze in Tilburg hebben ze geweldig goede ervaringen mee. Vandaar uit dat het onderwijsveld in Goorlen er ook zo op aandrong... ...om hier in Goorlen, oftewel aansluiten bij Tilburg... ...of hier in Goorlen zoiets te realiseren. En toen hebben we op een gegeven moment gezegd... Van, ...als Tilburg dat voor ons hier in Goorlen wil organiseren... ...dat wilden ze graag... ...dan uh, ga ik kijken of dat we uh, ja, geld voor kunnen vinden. Ja. En inderdaad, er was dus nou geld voor uit een pot on reservepot onderwijsachterstanden... ...waar we in ieder geval het eerste jaar uit kunnen uit kunnen putten. Dus we gaan het. het is ook een, een, een zeg maar een nou proef wil ik niet zeggen, maar we gaan het na een jaar evalueren. Natuurlijk, maar daar zit nog geld in om het nog enkele jaren voor te zetten. Het is niet zo dat je na nou een jaar moet zeggen: van nou het geld is op, we stoppen. Nee, want want dat, dat zou zonde dat zijn. Zou zonde zijn. Ja. Stel voor dat het hier ook een succes is ja. en je zou na een jaar moeten zeggen: van uh, we stoppen ermee. Is het in Tilburg we een Tilburg succes? In Tilburg is, is het een zijn groot ze ook succes. Al jaren bezig? Daar zijn ze al enkele jaren bezig. En geëvalueerd. En, en geëvalueerd en, en gedaan. En daar, daar uh, is het ook het onderwijsveld heel erg tevreden mee, want de onderwijskrachten die uh, normaal die leerlingen in de klas hebben. Die kunnen nu uh, meer aandacht aan hun klas geven en hoeven, kunnen, die hoeven niet die aandacht aan die kinderen te geven. Ja. Dus uh, het is eigenlijk een win-win situatie. Het is voor de kinderen die het betreffen een win situatie. Maar voor de gewone klas is het ook een win situatie. En waar gebeurt dat? We uh, gaan kijken, we hebben gekeken waar ze op plaats, maar vooral gekeken waar uh, zitten op het moment de meeste kinderen op welke school die, uh, die daarvoor een aanmerking zouden kunnen komen. En dat is hier in de, op de het de de de de de de Kameleon. de meeste kinderen. Het blijkt de Kameleon te zijn. Daar niet, op het de, de wij zijn gecorrigeerd hier. Nee. het is chameleon. Kameleon. Sorry, neem ik kwalijk. Ja, ik moet het goed zeggen. <lacht> nee, de, dat zijn <lacht> ja. al die boekjes, ja, ja. hè. de Kameleonboekjes. Ja. En zeker, maar het en zeker kameleon. als wethouder. Onderwijs maak ik het natuurlijk niet zeggen. Ja, maar ja, Kameleon. En daar zitten de meeste kinderen. En daar is ook ruimte, die hebben ook ruimte om een taalklas daar fysiek in te richten. En dus daar gaan we het komende schooljaar voor het vaardig mee van start. Oh, ja. Dus, en over hoeveel kinderen gaat het dan? Minimaal acht, maximaal twaalf. Uh, Meer dan twaalf nee, kunnen nee, ze nee, niet wappen. Neemt niet weg. Stel voor dat er dertien zijn. dan gaan we ook niet moeilijk nee. doen, natuurlijk. Maar, en als er 7 zeven zijn ook. Nee, niet. maar. Daar moet je van uitgaan. Ja. En daar zijn ook de financiën op gebaseerd. Wij ja, je moet ook, ook geen klas hebben weer van in de twintig. Nee, want dat scheer het. je nog niet. Dan werkt het, het, het ook kinderen. niet. Nee, maar dat dat jonge... we hebben op het moment... Want ik heb toevallig uh, afgelopen vrijdag nog geïnvitariseerd. In de krant stond dat we er acht geloof ik hadden. Hè? Maar ja. we hebben er op het moment negen. En maar dat zijn heel jonge kinderen. Dat zijn jonge kinderen, ja. Ja, hoe en jonger hoe beter Het meeste allo uh, van allachtom. allochtone. Hoe jonger hoe beter. Maar het gaat dus vanaf groep vier. ja. En welke leerkrachten gaan dat doen? Dat gaat een aparte leerkracht doen die daarin is gespecialiseerd. Dus geen leerkracht van een van de scholen, scholen of zo, Want die hebben allemaal natuurlijk een reguliere werking op school. Maar speciaal daarin gespecialiseerde leerkracht wordt daar voor aangetrokken. Ja. Dus, uh, en dat doen we samen met Tilburg. En die komt bij Tilburg ook in dienst. Alleen wij moeten dat natuurlijk betalen. En, daar en, die, andere, en aan. die andere dagen werkt die leerkracht uh, bij die anders. andere klassen. Ja. Ja, dus ja, mooi, want, mooi project, hè? Dat is mooi project, ja, ja, Dat is mooi, want twee we, dagen, daar kan iemand ook niet van leven, nee. natuurlijk. Nee, en dan hebben we de afspraak gemaakt uh, zeg maar, met de scholen. Dat hebben wij toen of, We hebben als gemeente als voorwaarde gesteld. Nou, wij willen als, daar, uh, als gemeente daar geld in steken. Uit die pot onderwijs achterstanden. Maar wij verwachten ook van de scholen een bijdrage. En de scholen hebben gezegd, uh, die, die dragen dan 1000 euro per kind, per ja. schooljaar ook bij. Ja. Dus ja. zo doen we het in gezamenlijke financiering, zeg maar... ...kunnen we zo'n taalklas opzetten. Want anders zou het ja, ook financieel niet mogelijk zijn geweest. Nee. Dus ja, dat is, is wel, wel heel mooi, ja. Ja, Dus zeer zeker omdat het ook in Tilburg een succes is... ...hoop ik, hoop ik of hopen we, sorry... ...dat het in Golen ja, ook een succes zal zijn. En een succes, dat is wanneer de kinderen de taal gaan? Wanneer de kinderen de taal... ...als we die win-win situatie krijgen... ...die ik zojuist ja, heb. Ja, dat de klas wat ja. last wordt. Ja, en dat de kinderen inderdaad op een hoger niveau komen... Wat de bedoeling ja. daarvan is. Dus ja. Je kunt het natuurlijk nooit helemaal vergelijken. Want soms ja. kan je een groepje hebben waar een aantal kinderen in zitten die intelligent, heel intelligent zijn. of ja, intelligent. Weet Dat weet je nooit. Hè? Je dat weet het niet van tevoren. Vroeg, nee. Maar dan zullen ze allemaal best goed vooruit gaan, denk nou, ja. ik. Hè? Ja. Ja. Als je dat dus... twee hele dagen doet. We hopen van wel. In Tilburg wel, maar nogmaals, dat is geen garantie voor God natuurlijk. Nou, nog nee. sneller even iets over IDOP. Uh, dat is ook een hele reeks uh, projecten, nog ja. net allemaal op tijd ingediend. Ja. Uh, wanneer uh, gaat het van start? Zijn er al concrete uh, aanzetten gedaan? Jazeker, we zijn bezig. want om uh, um, um, snel nog enkele voorbeelden te noemen. Het opknappen van de Oranje Buurt in Riel. Dat is uh, halverwege. Uh, Ommetje in Riel, dat is een soort laarzenpad dat uh, voor de wandelaars uh, rondom Riel uh, wordt uh, gecreëerd. Het is op een HNA geveeld, dat wordt in maart, wordt het hoogschijnlijk, hoogschijnlijk, maart, begin april, zal dat geopend worden. We zijn volop bezig met de renovatie van het sportpark, ook in uh, ja. het Sportpark de Krim in, uh, in Riel. De plannen liggen daar klaar, die zijn in samenwerking tot stand gekomen met de voetbalvereniging, dus die liggen ook, uh, dat ligt op koers. Daarnaast zijn we bezig met eventueel een herontwikkeling van het dorpsplein. Zoals u misschien hebt kunnen lezen, hebben we, is er vorige week uh, op gronden voorkeursrecht gemeente gelegd. Achter, de, achter het dorpsplein. Om die eventueel straks te kunnen gebruiken uh, voor de herontwikkeling ook van het dorp. herontwikkeling, herinrichting van het dorpsplein. Ja. Dan loopt er een accommodatieonderzoek naar de leibron. Uh, waar de, de Rielenaren bij zijn betrokken. Dus, uh, vooral het kaart natuurlijk. Uh, het SCAR is daar oh, ook... Het Skar. Ja, ja, is Riel. Ja, het ja. SCAR is Riel, het Skar is Scholen. Ja, ja, ja. Ja. ja, bij betrokken. Dan zijn we bezig met een werkgroep, ook bestaande uit Rielenaren, die bezig zijn om te kijken om de entrees van Riel te verbeteren. Dus wat meer groen, meer veilig, met wegversmalling eventueel, ja, mooier aankleden, laten we het zo even uitdrukken. Dat loopt ook, dan zijn de eerste schetsen van die werkgroep zijn ook binnen. Dus op het moment zit er volop activiteit in. Maar het heeft een tijd op een laag pitje gestaan, omdat we hebben zitten wachten zeg maar, op de subsidie. Ja. En dat heeft nogal een tijd op zitten laten wachten. En we hebben vorige week hebben we met de klankbordgroep van het IDOP een uh, bijeenkomst gehad. Dan, dan hebben we onder anderhalf à twee maanden passeren alle projecten nog een keer de revue. En afgelopen uh, woensdag, zeg ik het goed, ja, vorige week woensdag, zat er ook een vertegenwoordiger van de provincie bij. Die, die het, die IDOPS in ja. Noord-Brabant ook in de gaten houdt... en kijkt van, ja, wat komt ervan en, uh, ja. Het... Er ja, van en hoe ver staat het er mij en doen ze echt wat. want ja, daar is natuurlijk de subsidie wel van afhankelijk. Tuurlijk. Ja, ja, ja die, die houdt dat ja. ook in de gaten. Die, die, die houdt dat in de gaten, ja. uh, Zat de, de doorgaande weg echt, Riel, die zorg... zit die ook op een nee, of andere die manier in die zit niet in IDOPS, IDOPS. Zit niet Nee, die is nooit in. toen de tijd bewuster uitgelaten. Ja, ik wou zeggen, die heeft, die heeft toen, nooit Die heeft er nooit in gezeten, Nee. nee. Dat is een verhaal apart, hè? Ja, ja dat is een verhaal apart. Goed. Daar zijn we ook volop mee bezig. Dus uh, dat loopt ook samen met de werkgroep Echtwiel. Maar ik heb daar laatst nog uh, ja. Uh, ja. wat en daar... uitleg over gegeven. Ja. Ja. Ja. Dus dat loopt ook. En daar gaan we ook concrete maatregelen nemen in samenwerking met die werkgroep Echtwiel. Ja. Want dat moet, dus. hoe dat moet, dat zou toch moeilijk zijn. Hè? Ja. Jawel, ja, maar er zijn wel oplossingen te bedenken. Kijk, er zijn natuurlijk in de regio er zijn meer, me meer gemeentes. Waar het datzelfde euvel, euvel speelt. We zijn nu aan het kijken, er gaan nu geluids- en trillingsmetingen plaatsvinden. Die worden, ja, de vorst gaat nu de grond uit, dus die kunnen, we hebben al een bureau een opdracht gegeven om dat te doen. Ja, we moeten dus, afronden. <laughs> ja, uh, goed, goed, minuten. goed. Uh, Jan, als jij bezig bent, ben je ook niet te stuiten, heel mooi. Nee, ja, goed. Uh, goed dankjewel maar voor we weten uh, in ieder geval ook de weg... Ja, Gaat. ja krijg ze de aandacht. Nou goed, Precies. we hebben weer een, een mooie Godse kring uh, gehad. Jan van Groenendaal, Mark van Oosterwijk. Interessant. Bedankt voor het luisteren. Tot over veertien dagen waarschijnlijk. Hè?